Dames en heren jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Friday Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment alleen nog maar uh, Peter en ik, Johan. Hallo. Ja, Johan, Pierre. Goed, Johan, nou ja, we gaan uh, gewoon meteen beginnen met Gans voor de bitcoins en de staatsschuldmeter. We beginnen even met de staatsschuldmeter. Die staat op de 479,6 miljard in het rood. Ik had vorige week al voorspeld dat hij op de 480 zou zijn, maar uh, ja, hij gaat iets minder snel in het rood dan... Uh, dan we dachten. Ze hebben nog een paar boetes uitgedeeld. En, ja. Met ja. een net ondergebleven. Ik denk dat dat het is. Ja, um, ja het goud. 1328 dollar en 90 per ounce. Oké, okay. en de olie? De olie staat op 63, was het ook. 63,90 cent dollar per watt. Oké. Okay. en ja, goed, de marwane-index. Die, uh, die is, de, ja, op uh, dinsdag is hij omhoog geknald met een uh, kaarsrechte lijn. Het ziet er heel raar uit. Net nadat hij even in een soort dipje was uh, beland, hij staat op dit moment op 329,43 punten. Hij is nu weer een beetje aan het corrigeren van zijn uh, li echt, uh, lijn omhoog. Ja, dan gaan we even naar de, de bitcoin. En de, ja, de altcoin ook. Daar is heel veel mee gebeurd, hè? Ja, die hebben even een zeper gemaakt. Ja, die zijn even flink uh, een dalletje ingedoken. Of het wel een inkoopmomentje? Ja, het is eigenlijk gehalveerd. Hè? Het top was ongeveer 20.000. 19.000 geloof ik. En nu staat hij op dollar. Dollar. En nu staat hij op uh, 10.000. Of hij is onder de 10.000 geweest. Ja, even in eurotjes. Hij is, in eurotjes is hij onder de 8.000 geweest. Zelfs op uh, uh, woensdag. En nu is hij weer. Uh, ja, tenminste, het is nu nog steeds woensdagavond. <laughs> is hij weer omhoog aan het krabbelen naar de. Nou, eigenlijk is hij gewoon 1.000 euro omhoog gegaan in, in een dag. <laughs> en ook weer. De, ook naar beneden. Ja, het is nooit saai, bitcoin. Nee, nee, nee. Het, uh, maar de altcoinmarkt was ook echt een, een bloedbad uh, begin deze week. Ja, die ging allemaal hard mee in sympathie. Dus uh, ja, veel staan er uh, na een week op zo'n 30% verlies, 40% verlies, sommige zelfs. Ja. Ja. Uh, ja, het is nu woensdagavond, je ziet ook echt dat uh, ja, de bitcoin gaat weer een beetje omhoog. Je ziet de, de rest eigenlijk meteen ook weer stijgen. Ja, ja wat ook vreemd is, is dat de, het laagste punt van Bitcoin in 2015 was op januari 14, dat was 152 dollar. Toen in januari 2016 was het laagste punt op januari de 16e, dus de twee dagen later maar, dat was 352. Op 2017 was het laagste punt op 11 januari, 755. En nu is het, uh, ja, zeg maar, 17 januari is het uh, de, tot nu toe het laatste punt onder de 10.000 dollar. Dus het lijkt wel of altijd rond uh, 16, 15 januari er een enorme dip plaatsvindt. En normaal zou je dat eigenlijk, als het zo voorspelbaar is, dan kan je dat natuurlijk, niet. zeker niet met futures markten, kan je dat niet blijven houden. Want dat betekent dat mensen die kunnen daar dan op, op gaan speculeren voordat het zover is. En dat trekt de zaak weer glad dan. Ja, futures, mar futures markten zijn nog niet zo groot bij Bitcoin, omdat ja de hefboom is heel klein die je daar maar mee kan uh, doen. Er wordt niet zo heel veel gehandeld. Ik weet niet of het met het Chinese nieuwjaar eh, te maken heeft. Ik weet niet wanneer dat in de afgelopen jaren is. Hoor. Ik, ik, ik weet nu wel dat we nu net een uh, Chinese nieuwjaar gehad hebben. Want sommige mensen dachten dat dat een mogelijkheid was. Dat, uh, dat het daarmee te maken heeft. ja, als Chinese vormen toch een derde van de bitcoin handel. Of de uh, ja, altcoin handel. Ja, een andere uh, oorzaak die uh, men dacht. Wat tenminste wat ik op de radio hoorde bij het, uh, journaal, het staatsjournaal. Uh, was het uh, dat uh, er kwam wereldwijd komen steeds meer regels voor uh, handel in virtuele munten. En dat zouden de handelaren niet leuk vinden. Dus die zijn dan massaal teruggetrokken. En dat heeft voor de enorme daling gezorgd. Ja, het kan ook met belastingen te maken hebben. Dat iedereen uh, na het uh, oud en nieuw, nieuw belastingjaar een hoop verkoopt. Ik weet niet precies hoe dat, hoe dat zou kunnen, uh, ja, kunnen werken. Maar nee, ik denk dat er gewoon te veel enthousiasme in de markt is. Iedereen uh, denkt dat het omhoog gaat en, en vol ingekocht heeft. En ja, dan zijn er geen kopers meer. Uh, geen nieuwe kopers. Ja, dan uh, kan het alleen maar omlaag. Ja, en nog een, um, een oorzaak die uh, men dacht was dat uh, een hek was geweest bij uh, Black Wallet. En er waren, daarbij waren heel veel sterrenlumens lumens uh, buitgemaakt. Ongeveer drie ton aan uh, sterren munten. Ja, dat is, ook, dat is ook niks toch eigenlijk? Uh... Nee, het is niet veel, maar ja, er was wel een, een, een, Black Wallet is wel een veelgebruikte wallet. En je vraagt je af wie zijn, wie zijn munten nou nog bij zo'n online wallet zetten? Je weet toch dat dat een probleem is? De hack was zo gedaan, las ik, dat, dat de DNS-server die was gekaapt. Dus als je die naam intikte, ben je naar een andere site omgeleid... en die, die, lekte, of die uh, leegde gelijk je bitcoin wallet. Ah, oké. Okay. Ik vraag me af hoe dat gaat, want die DNS... dat wordt toch door een centraal uh, instituut ge, geregeld. Die, dan hebben ze misschien hun webnaam, webdomeinnaam laten verlopen... en dat er iemand anders overgenomen is, maar anders dan... Ja. Of, of ze hebben de, misschien is het paswoord. Uh, Bemachtig. En hebben ze zo de DNS-server om kunnen zetten. Nou, in ieder geval, uh, ja, het is een mooi uh, inkoopmomentje geweest. Hè? Als de massa aan het verkopen is, uh, ja, koop dan. En als de, zodra de massa aan het hypen is, uh, verkoop het weer. <laughs> Contrair. Uh, uh. Laten we gewoon weer met nieuws beginnen. We hebben verder weinig crypto-nieuws. Ja, we beginnen met de wakkere overheid. Uh, minister maakt chauffeurs wakker bij parkeerplaats uh, Den Hoek. En slapen is voortaan verboden. Ja, dat is bij uh, parkeerplaats Ta 16 Daar is minister Cora van nieuwe huizen van infrastructuur langs geweest en die heeft daar al die uh, vrachtwagenchauffeurs verteld dat ze niet in het weekend in hun truck mogen slapen. Dat is al sinds uh, eind 2017 verboden, maar chauffeurs die negerden dit verbod. En ze kunnen wel boete van 15.000 euro op hun nek krijgen te hangen. En in België geldt het al, maar dat resulteert er vooral in dat veel truckers hun wagen net over de grens heen zetten in Nederland. Dat is kennelijk nog niet zo bekend. Maar vanaf volgende maand, dan gaan ze boetes uitdelen, zoals het heet. Of opleggen, moet je eigenlijk zeggen. Uh, en, en het hele apart is: dan staat er. Uh, dit is om uitbuiting van chauffeurs tegen te dus gaan. Dus ja. dan gaan ze zeggen: van. Uh, ja, dat uh, is door het Europese Hof van Justitie bepaald, Om uitbuiting van chauffeurs tegen te gaan. Gaan ze chauffeurs uitbuiten? Gaan ga ze chauffeurs <lacht> uitbuiten, ja. Voor 1500 euro. <lacht> Jezus. En uh, wat ook nog een mooie opmerking is: dan staat er. In de vrachtwagen slapen in het weekend is het niet goed voor de chauffeur. En niet goed voor de verkeersveiligheid. Al dus de minister in gesprek met Omroep Brabant. Sander van Geel van ILT, uh, het Landelijk Transport, denk ik. Die zegt, voor 1500 euro kun je een heel leuk hotel opzoeken. En ja, dat is ook een rare opmerking. Hè? Alsof die chauffeur gewoon 1500 euro is het in zijn uh, cabine heeft liggen elke nacht. En dat hij dan denkt, nou, zal ik hem aan een boete uitgeven aan een hotelkamer. D dit is natuurlijk uh, ja, uh, helemaal omdraaiing. Het is, uh, als je die 1500 gulden uit die venster trekt, dan is hij gewoon 1500 euro armer. Het is niet zo dat hij dat geld heeft liggen om een hotelkamer op te zoeken. Het is net alsof, ja, alsof de hotellobby hier achter zit. Uh, dat, ze, ja, dat, dat ze willen promoten dat die mensen in een hotel gaan slapen. Want natuurlijk, ja, die mensen worden waarschijnlijk vrij laag betaald. En dat is de reden dat je in de supermarkt vrij goedkope uh, goederen hebt. Want als dat allemaal in de prijs doorberekend wordt, dan wordt het natuurlijk allemaal een stuk duurder. Uh, en dan uh, gaan ze dat, ja, die prijs opzetten, te drijven. Door ja, die mensen boetes te geven of dan kunnen ze in een hotel gaan slapen. Nou, dan gaat de prijs ook omhoog natuurlijk. Ja. En misschien ga je juist dan krijgen dat chauffeurs maar gewoon even snel heen en weer rijden. Ja, ja. Zodat ze thuis kunnen slapen. Maar ja, dan ga je van een vermoeide chauffeurs krijgen die ongelukken gaan veroorzaken. Juist zeggen ze dat het niet goed voor de verkeersveiligheid Maar als ze dus langer doorrijden om die boetes te vermijden... Ja, en ze kunnen toch die hotelkamer, want als ze die hotelkamer moeten betalen, dan gaat hun hele marge misschien wel aan. Ja. Dus dat, uh, ja, dat, uh, dan rijden ze maar door. Maar dat is natuurlijk ook weer afgevangen, want daar kunnen ze ook een enorme boete voor krijgen. Mm -hmm. omdat er zit een tachograaf in en je houdt helemaal bij hoe vaak ze zich wel zeg maar, aan de rijtijden wet houden enzovoort. Dus ja, maar, maar dan neem je gewoon een lange pauze, zeg maar, weet je wel. Ja, ja, maar dan slaap je niet. Je gaat nee, dan slaap je blijven. gewoon niet. Ja, dan blijf ja, gewoon een onder je ogen. <laughs> nee, dat is goed voor de, voor de verkeersveiligheid. Ja, ja, ja, ja. Tot de minister aan je, aan je cabine. Nee, ik slaap niet hoor. Nou ja, ja dan gaan ze, gewoon, uh, gaan ze gewoon kook gebruiken of weet ik veel, wakker te blijven. Ja, ja dit zijn weer hele foute dingen. Maar ja, en er wordt al, ja, er wordt zo vaak gedacht van dat dat dan... Uh, uitbuiting tegengaat, inderdaad. En nog even afgezien van de bizarre. Uh, dit doet heel erg denken aan de. Uh, tijd geleden in Amsterdam wilde GroenLinks. die wilde alle prostituees in overheidsdiensten. Uh, bij de gemeente in dienst houden. ook om uitbuiting tegen te gaan. Maar dan moeten ze natuurlijk wel belasting betalen. Dus dan worden ze eigenlijk uitgebuit door de overheid. Uh, maar heel veel mensen vinden het allemaal een goed idee. Uh, en die hebben niet door. Ja, als libertariër zeg je dan natuurlijk. Ja, als er geweldsdreiging achter zit, dan is het fout. Maar. Het is natuurlijk zo dat dit, dit is het feit dat een chauffeur deze baan neemt, ook als hij slecht betaald wordt en, en ze in de cabine moeten slapen, is een teken dat dat zijn beste optie is die hij zag voor, om, om aan zijn brood te komen. En als je dus die beste optie wegneemt, dan moet hij, zich gaan, dan moet hij zijn ene beste optie gaan, uh, gaan benutten. Dus eigenlijk maak je, het, maak je het slechter voor hem. Ja, maar gelukkig hebben we nog de koning, hè? onze koning. Of je hem wil of niet. Hè? Hij is onze koning. We hebben niet voor gekozen, maar uh, hij heeft voor jou gekozen. Dat is een uh, troostvolle gedachte. En hij spreekt de werkelozen toe. Hè? Hij kan, zo met, kan zich zo in die mensen inleven, denk ik. Ja, hij weet alles van solliciteren af. Dus, uh, hij bracht dinsdagmorgen bezoek aan het Dress for Success in Amsterdam. Deze stichting helpt mensen die werk zoeken bij het kiezen van de juiste kleding. Overgeven ze praktische ondersteuning bij hun sollicitatie. Dus uh, ja, de, de overheid doet er van alles aan om jouw carrière goed te doen verlopen. Ja, ik krijg hier wel het idee bij, dat is dan zo'n stichting. En er zijn een aantal winkels bij aangesloten waar werkelozen dan ja, kleding kunnen halen. Tenminste, in totaal zijn er in Nederland tien winkels waar werkzoekenden terecht kunnen voor kleding en praktische ondersteuning. Maar het is, dat klopt natuurlijk niet, want er zijn meer dan tien, tien kledingwinkels in Nederland waar werklozen terecht kunnen. Ik bedoel, ze kunnen bij alle, alle winkels terecht, maar het punt is natuurlijk dat ze bij die winkels waarschijnlijk subsidie krijgen. Want er is een oranje fonds en die steunt initiatieven met geld, coaching en trainingen. En die heeft dan, ze hebben als leuze, dat is natuurlijk jouw geld wat daarin gestopt wordt, en ze ze doen dat onder de leuze, meedoen, samen uit de armoede. Dat is natuurlijk ook al heel erg. Ik ben gekreed, Konto vent met, zijn, uh, met een enorm kapitaal aan, de, aan paleizen en, en uh, ja, een heleboel aandelen. Koninklijke olie, wat, wat het koninklijke huis al niet meer heeft. Uh, mooie kunstwerk waar niks op staat aan de muur van... Uh, Enorme bedragen. En die komt dan met de leuzen meedoen samen uit de armoede. <laughs> dus, <laughs> is eigenlijk een soort schop in hun kruis is het. Uh, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk voor de koning dat die mensen gaan, uh, ook gaan werken. Want ja, daar vindt hij er natuurlijk weer aan. Nou ja, het is gewoon vreemd dat die, dat die miljardairs uh, ook dat, dat die een soort verbond sluiten met, met uh, arme man. En, en dat nog lijkt te lukken ook. Ik kan misschien een beetje lachen om de, om de koning. Maar het is natuurlijk ook zo dat. Ja, Trump is ook een miljardair. En die, en die weet dan ook de steun te verwerken van een heleboel. Ja, arme blankies eigenlijk. En, uh, en, en aan de andere kant, bij de Democraten hebben je bijvoorbeeld. Laatst was het, um, Oprah Winfrey. ja nou, die is ook een miljardair. En die ging dan een verhaal ophouden: een heel zielig verhaal dat ze zo. Zo ge, gevochten had. En dat ze zo arm had. En, uh, en dan had ze een verhaaltje vertellen over een meisje. Dat 1944 door een aantal Klux kloek, klanleden. Kloek, in uh, gangrape te, uh, te pakken werd genomen. En. En, en dan gaat ze zich daarmee identificeren, met zo'n zo slachtoffer. En zij is een miljardair die ja, wereldberoemd is, en toch trappen mensen daarin. Dat is, ja, uh, yeah. Obama is natuurlijk ook geen arme uh, figuur met zijn, uh, zijn speeches voor 400.000 dollar voor Wall Street. Dus dat is het hele, hele vreemde... dat de armen sluiten aan verbonden met de superrijken. En de middenklasse is altijd de neut. Want dat is eigenlijk het idee, denk ik... dat de, die hele rijken... die worden eigenlijk rijk dankzij... de privileges die ze hebben... en contacten met de overheid... en monopolies en intellectual property en zo. En dat worden ze met de dreiging van een berg armen. Want die armen die, die dreigen dan in opstand te komen... die krijgen dan een, een, ja, een uitkerentje En dit wordt allemaal bij de middenklasse weggehaald. Dus vandaar... Van daar Zie je dat verbond tussen die, de, de hele rijken die hun rijkdom verwerven door hele arme mensen een uitkeringtje te geven en op te zetten tegen de middenklasse. En dat is het rare dat je dus die middenklasse overal ziet verdwijnen ook. Of dat is eigenlijk het logische gevolg daarvan. Uh, en dat, dat vind ik wel apart. Die middenklasse die wordt... Die wordt samengeperst tussen, als een soort in een lijnklem tussen de miljardairs en de armen. En de, ja, je ziet het zelfs in producten terug. Ik weet dat uh, ja, mijn bedrijf ook, dat daar worden producten voor het hele high-end gemaakt. Dus de allerbeste, luxe, alles toeters en bellen. En dan worden er producten gemaakt voor, voor, uh, die helemaal kosten zijn geoptimaliseerd, die aan de onderkant verkocht moeten worden. Maar daartussen heb je een heel stuk, er bestaat helemaal niks meer. En dat is het, dat is het aparte, dat, uh, dat ook bij de producten lijken de midden klasse te verdwijnen. Het is heel arm of heel luxe. Maar hier dus ook de koning een hele rijke vent die dan samen uit de armoede gaat met de Werkeloos. <laughs> ja. en, en, en die arme mensen trappen daar over het algemeen in. Want ik denk, nou, ik krijg toch een uitkeringtje van, uh, van de heerser. Dus nou ja, ik ben er goed af. Nou, ik weet het niet. Ik denk, uh, die, die zullen vast meer zo instaan. Van, nou ja, ach, moet ik. Uh, moet ik mijn job coach, Moet ik hier verschijnen? Anders dreigen ze mijn uitkering af te pakken of zo. Uh. Nou ja, dat kan je nog bij, bij Willem uh, zeggen. Omdat zijn charisma niet geweldig is. Maar bij iemand als, als Obama of Oprah Winfrey of. Trump, daar staan toch echt wel mensen heel erg hard voor te juichen die het niet breed hebben. Terwijl ze, terwijl van hun belasting uh, geld, nou, misschien niet van de allerarmsten die betalen geen belasting. Maar van de middenklasse in ieder geval worden al die oorlogen bekostigd. En al die oorlogen die leiden natuurlijk alleen maar tot verrijking van mensen die uh, wapenfabrieken bezitten bijvoorbeeld. Dus de rijken die worden... En dat zie je ook dat de ongelijkheid alleen maar toeneemt. Ook onder Obama die dan beweerde, nou ik, ga, ik ben er voor de armen. Dan zie je dus dat, dat de rijken extreem veel rijker worden. Omdat, ja die betalen wel veel belasting, maar ze halen nog meer binnen aan belasting... Via ja, al het geld dat uit de overheid vloeit. Ik bedoel, Warren Buffett die kan wel voor meer belasting pleiten, maar hij heeft een inkomen van nul, dus dat, daar, daar zit hij niet mee met inkomstenbelasting. En, en zijn, zijn deals die hij doet, voor, uh, en dan koopt hij een spoorwegmaatschappij, en dan zorgt hij dat Obama een oliepijpleiding verbiedt, waardoor die spoorwegmaatschappij helemaal volgeboekt zit met olietransporten. Dus die, daar verdient hij veel meer aan dat hij kwijtraakt dan een beetje belasting. De, de rijken, alle zijn eigenlijk netto uh, netto uh, begunstigden van uh, van belasting. Ja. Ja, klopt. <laughs> maar uh, ja, hier op de, ja ik, ik heb hier nog een paar berichten van hoe we allemaal geplukt gaan worden. en De tabakstaks uh, komt eraan. En zul je natuurlijk denken van, ja, maar de, die hebben we toch al. dat zit toch al accijns op de bak, ja. <laughs> maar je kan ook op nog meer uh, manieren... De, <laughs> de roker kan nog op meer manieren genaaid worden, hè. <laughs> ja, <laughs> want... Het kan niet zo zijn, zo begint het altijd. Hè? Die, ja, dit soort het kan niet zo studie. zijn. Het kan nee. toch niet zo zijn dat. Uh, tabaksproducenten geen verantwoordelijkheid nemen voor het inzapelen en verwerken van sigaretpeuken. die voor het overgrote deel bestaan uit kunststoffen en slecht en langzaam afbreken in het milieu. Dat is tegen de opstellers van een rapport dat is gemaakt in de opdracht van staatssecretaris Van Veldhoven. Dus, ja, dan zie je dat zo'n staatssecretaris... die wil gewoon uh, weer belasting gaan heffen... of boetes gaan uitdelen. En die, om dat te onderbouwen... laten ze een rapport schrijven door een, door een bedrijfje. En de, die rapportopstellers... die weten al waar het naartoe moet natuurlijk. Die weten al wat de uitkomsten hoort te zijn. willen zij ooit nog een rapport mogen schrijven... dan horen zij uh, natuurlijk uit te komen... op een conclusie die gunstig is voor de opdrachtgever. En uh, naast het uh, peuken... denken ze ook aan makers van kauwgom en ballonnen. En de staatssecretaris... Laat moeten verkennen, dat staat hier op tussen aanhalingstekens, aanhalingstekens, hoe deze bedrijven met een soort tax gedwongen kunnen worden om niet meer mee te werken, aan, met, om niet meer te werken met materialen die niet of nauwelijks vergaan. En uh, de sigarettenvereniging die zegt gewoon, ja, dat is gewoon een or ordinaire lastenverhoging. Huh. Uh, het lijkt ook op, op een milieutax en die betalen we al via de verpakkingsheffing. Dus, ja, ze proberen daar inhoudelijk op in te gaan. Ja, Daar gaat het natuurlijk niet om. Het is gewoon weer uh, extra geld extra uh, ophalen. En plastic, hè? Ja, en dan uh, als je toch bezig bent, dan uh, waarom niet gelijk doorgaan met uh, de plastic soep? daar maakte de, de onderdaan zich natuurlijk ook zorgen over mm -hmm. en het begon allemaal met een tweet en uh, dat de Europese uh, Unie om milieuredenen niet een belasting moet gaan hebben op produceren van plastic met een vraag of de Europese Unie dat niet moet gaan doen uh, belasting even op uh, plastic en er zijn twee manieren om iets te doen oh ja er wordt ook nog bij gezegd van uh, ja het is, niet, uh, het is niet alleen om als milieuschade tegen te gaan maar ook om geld te betalen dat geven ze dan toch wel een beetje toe mm -hmm. nou, je hebt hier, uh, hier ze je kunt bepalen Toepassingen. Of je kunt het op twee manieren kun je dat tegenaan. Je kunt bepaalde toepassingen verbieden, zoals het gebruik van microplastics en verzorgingsproducten. Of je mm -hmm. kunt plastic duurder maken door het heffen van een belasting op de productie. Op dit moment is plastic spot en zijn de kosten voor de vervuiling niet bij de prijs inbegrepen. Dus het is, ja, het is eigenlijk uh, verbieden of duur, duur maken door belasting. Als het niet meer inbegrepen is, dan betalen we dan statiegeld. Uh, bij uh, plastic? Ja, uh. omdat ze willen dat je dat flesje terugbrengt. Dat is glas hè, dat is iets anders dan plastic. Oh, nee, nee bij, uh, bij plastic heb je dat ook hè, die, plastic, uh, die hard plastic -cola flessen. Ja, die wel ja. Maar ja, ze, doordat plastic zo goedkoop is, wordt het massaal toegepast en verdrinkt het andere materialen van de markt. Maar bijvoorbeeld aluminium is duurder moet je dan alle verpakkingsmateriaal van aluminium gaan maken. Want aluminium is duurder omdat er zoveel energie in zit... Mm -hmm. uh, voor nodig is voor de productie. Dat betekent als iets duurder is, dat, dat impliceert eigenlijk... Dat het een zware milieubelasting heeft. Want er moet heel veel eh, arbeid of energie of uh, ja, er moet veel werk voor verzet worden. Anders zou het niet zo duur zijn. Uh, dus ja, je, je wil eigenlijk geen duur materiaal hebben. En dan kan je, ze kunnen zeggen: ja, we gooien er gewoon een belasting op. En dan heb je nog steeds goedkoop materiaal. Maar we maken het duur door een belasting. Nou, daar ze je dan toevallig heel veel geld aan over. Maar het is ook zo. Dat, dat is natuurlijk ook vervuilend. Want van dat geld gaan gewoon allerlei ambtenaren op snoepreisjes. En die stappen in de vliegtuig En uh, dat is net iets als, als olie, uh, belasten of benzine. Uh, dan kan je de prijs omhoog doen. Ik zeg, ja, dan gaat de consumptie terug. Maar de overheid haalt een hele hoop meer geld op. Dat geld gaan ze verdelen. En dat wordt uitgegeven door ambtenaren. En die ambtenaren gaan daar onder andere autoritjes van maken. En vliegvakanties van doen. Dus uiteindelijk is het alleen maar een verplaatsing van, van de consumptie door... ...onderdanen naar de consumptie door ambtenaren. Dat is eigenlijk het enige wat er gebeurt met belasting. Ja, ja dat klopt. <laughs> maar ja, goed, ja, nou, er zijn nog andere vormen van belasting... ...zoals de boete. En uh, ja, er wordt hier iemand met een Down-syndroom uh, beboet. En dat is uh, onbegrijpelijk. Ja, dat was een, de 49-jarige Nancy... ...die zat als passagier in de auto... ...en die is beboet omdat ze geen autogordel droeg. Maar hey. ja, die man die zei... ...Nancy zat afgelopen zomaar als passagier bij haar broer in de auto... ...toen hij... Toen zij opeens een angst krijgt, kreeg. Ze begon te schreeuwen en weigerde haar gordel om te doen. Haar broer bracht haar naar de zorginstelling. 12 kilometer verderop. Maar Nancy bleef alleen rustig als ze geen gordel omhoefde. Ongelukkigwijs werd haar broer precies tijdens die rit gecontroleerd door de politie. Hij kreeg toestemming om verder te rijden zonder dat Nancy een gordel omhoefde. Maar Nancy kreeg alsnog een boete van 49, 149 euro. Uh, ze kreeg die boete weer. Ze dus werd weer opgelegd. Uh, en die moet ze betalen van haar bewaar jongen uitkering. Ja, dat is wel uh, in beroep. Uh, in beroep gaf Nancy's wettelijke vertegenwoordiger aan dat zij dement is en geheel onverwacht tegenwoordig om wilde. Dat is ongegrond volgens het OM. Als er op medische gronden geen gordel gedragen kan worden, moet daar ontheffing voor zijn aangevaard. <laughs> oh, oh, yeah. <laughs> ja, maar geen uitzondering. Dan moet je weer een, een, een, weer een aparte uh, vergunning hebben ervoor. En het is, uh, volgens de wettelijke vertegenwoordiger wordt er geen rekening gehouden met toestand van Nancy. Dinsdag verschijnt hij namens de vrouw voor de rechter in Nijmegen. Hij vindt het triest dat het zover heeft moeten kopen. Ik had gerekend op meer inlevingsmogen van de officier. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen rekenen op inlevingsvermogen. Daarvoor zijn het geen uitbuiters. Uh, iemand met een gebrek aan uh, inlevingsvermogen... is toch een sociopaat? Ja, inderdaad. <tossimus> ja, je oh. is <tossimus> <hums> een Er heel veel in de overheid. Hè? Maar die doen ze om uitbuiting te voorkomen waarschijnlijk. Mensen met een waar jonge uitkering... 149 euro uh, afhandig maken. Maar misschien als, ze, misschien als ze opeens wat inlevingsvermogen vertonen... of ze worden zo beschaamd dat... Uh, ...toch wel wat gaan doen, dan gaat er waarschijnlijk... Een, ...een extra toelage geven... ...van 149 euro op de uitkering ...om die boete te betalen. Die ja, Die ja. moet ik doorraden. Ja, maar die -uitkeringen, die krijgen toch ook gewoon... Van, ...eigenlijk gewoon van belastinggeld. Ja, dat is, Heel vaak werken... ...ja, sommige jongens ...die werken dan wel weer ergens, maar uh, toch... sommige werken dan met behouden van uitkering... ...of met een subsidie of zo, maar het is... Uh, ...meestal komt het gewoon... ...uit het uh, belasting... Uh, ja. ja. Dat is gewoon weer rondpompen van geld. Inderdaad, maar wel nadelen van deze dame. Ja, die waarschijnlijk totaal niet door heeft uh, waarom het is. Uh. Ja, ze kreeg waarschijnlijk een paniekaanval omdat ze die politie al zag staan. Maar goed, uh, ja, over inleveringsvermogen gesproken. We hebben hier een, een bankmedewerker. Die krijgt een berisping uh, voor het niet centraal stellen van het klantenbelang. Ja, dat is, uh, ik vond het een heel vreemd bericht, want over het algemeen zal het de overheid een uh, worst wezen uh, hoe er met de klant wordt omgegaan. Want zij gaan zelf ook niet uh, met hun uh, onderdanen uh, klantgericht om. Dus, dus, nee, zeker als, het een, uh, als je een down uh, patiënt bent, met een uh, demente down patiënt, <laughs> bent die niet de gordel om heeft. Inderdaad. <laughs> dus, uh, ja, opeens gaan ze zich zorgen maken over het klantenbelang. Dat, uh, dat, dat, doet mij, uh, ja, dat vind ik heel verdacht. Maar het bericht is ook heel vaag. Dat de bankmedewerker was in deze zaak niet proactief genoeg in het informeren van melder en het laten beoordelen van de, verzoeker, van de verzoeken. Dus er is een melder en er wordt niet gezegd wie dat dan is of wat, wat dat dan voor, wat die voor rol heeft. Maar een of andere ja, en die diende een klacht in tegen een medewerker van haar bank. Die zou hebben geweigerd inzage te geven in haar kredietdossier. En die klant die dient een klacht in tegen een medewerker van de bank wegen in de ogen van de melder gebrekkig informatieverschaffing door de medewerker. Dus dat is iemand die zegt, uh, nou, ik, waarschijnlijk denk ik dan van, ik wil graag uh, drie ton lenen of zo. <laughs> en dan zegt de bank, uh, nee, dat is niet toegestaan in uw situatie. Ja, dan zegt uh, ze, waarom dan niet? En dan kreeg ze naar haar idee geen uh, goed genoeg antwoord op. En er is een klacht aan in die. En dat is dan toegekend. Zo met een berisping. Ik, uh, ik vind het een heel vreemd verhaal. Dus dan heb je iemand die wil, wil geld lenen. Als iemand nou bij mij geld kon lenen en ik zeg, nou dat doe ik niet. En die zeggen, ja waarom niet? Nou, zeggen we lekker niet. <laughs> ja, <laughs> ja, <laughs> jouw huiskleur staat ons niet aan. <laughs> ja, dus, uh, ik, uh, misschien heb ik mijn geld zelf nodig. Of misschien, uh, nou, ik heb gewoon de... Uh, hoef, ik, hoef ik geen reden voor te geven. Misschien heb ik uh, het idee dat, het, dat, het, dat, het, dat deze persoon niet terug gaat betalen. Maar dan kan er dus een commissie zijn. Die, er acht, die, uh, die deze klachtige grond acht. Als die persoon zegt dat ik geen goed genoeg uh, uitleg kan geven. Nou ja, mijn onderbuikgevoel die zegt mij dat ik... Uh, dat ik beter geen leningen ga geven. En dan kan die berisping opleggen. En dan is er een aanklagersbureau. En die gaat tegen die beslissing in beroep. Want ja, die berisping, dat is natuurlijk uh, vreselijk. Dus dan heb je weer een aanklagersbureau die daar dan weer tegenin gaat. Er zijn een hele hoop mensen toch met allerlei zinloze dingen bezig. Ja. Volgens mij is het gewoon bedoeld om mensen aan het werk te houden of zo. Nou ja, het hele raar is natuurlijk bij een bank. Ik denk dat als een bank uh, nou gewoon een gesprekje kan hebben met iemand die zijn lening willen geven van een half uur, dan denk ik dat ze heel goed kunnen beoordelen wat voor vlees je in de kuip hebt. Dat zou het beste werken, maar dat, zo mag het dan niet. Dus dan hebben ze een heleboel formaliteiten en, en bureaucratie en, en red tape erbij gehaald. En die, die maakt dat dan heel, heel, uh, ja. Slecht functioneren, denk ik. Ja, maar ze, dan, ze kunnen je... met een paar tikken op de knop kunnen ze gewoon kijken of je kredietwaardig bent of niet. De, de, zo werkt dat meestal, toch? Ze kijken ja, gewoon dat... van wat je vermogen is en wat je inkomen is en uh, wat je schulden zijn. Nou, oh, oké. Okay. En dan rekenen sommetje de computer en dan is het uh, rood of groen. Ja. Nou ja, zo, zo gaat dat inderdaad. Ja, er komt er ook nog bij als je ouder bent dan 65 of zo, dan geeft ze het je ook niet. Volgens mij gaat het ja. al in bij 60 geloof ik, hè? Nou, nee, dat, dat, zal, uh, dat zal ook het geval zijn. Maar ik denk dat de oude functie van een bank, waarbij uh, ze het kredietrisico vanzelf moeten beoordelen, natuurlijk is het handig als je als je een aantal van dat soort gegevens hebt. En, maar je hebt natuurlijk in Amerika ook van die dingen gehad. Uh, de Community Reinvestment Act. Dat was dan, uh, het werd dan gepromoot. om uh, Ook aan, uh, aan mensen die niet kredietwaardig zijn, uh, waren. Volgens de bank. Dat die moesten die toch een lening geven. En dan mochten ze bijvoorbeeld ook niet eens kijken naar de postcode. Want de postcode was dan ook een goede voorspeller. van Of die lening terugbetaald zou worden. Maar die postcode was dan eigenlijk racistisch. Als je die postcode wist. Dan kon je, dan kon je dat gebruiken om bepaalde rassen uit te sluiten. Dus dat dan ook verboden. Dus eigenlijk die banken wordt van alles verboden. Waar ze gewoon goed een kredietrisico mee kunnen beoordelen. En waar dat in eindigt, dat zag je bij die, uh, die, die uh, subprime-crisis crisis van die hypotheken, die rommelhypotheken. Ja, dat er dan een heleboel rommelhypotheken worden uitgeschreven, waarvan het risico wordt afgedumpt bij de belastingbetaler. En dan gaan al die leningen over de kop. En ja, ik denk nog steeds dat een bank, als je een bankmedewerker hebt die een beetje training heeft en die heeft een gesprekje met iemand, dan kunnen ze dat heel goed bepalen. Maar ja, zo gaat dat niet meer. Ze, ze kijken alleen maar naar een paar getalletjes en ze trekken wat uit de computer. En ik denk dat dat veel minder krachtig is. Ik weet ook, ik heb toevallig net een hypotheek aangevraagd. En ja, dan moest ik een werkgeversverklaring halen. En die werkgeversverklaring daar moet dan, die moest dan in zwarte inkt, in blauwe inkt zijn ingevuld. Dat had ik verkeerd gedaan. Dat is met zwarte inkt gedaan. En, uh, en er mochten ook niet twee kleuren blauw zijn. Dus toen ging ik met een blauwe pen schrijven. Toen ging die, net, die, die raakte net op halverwege een ding. Dus moest ik weer overnieuw beginnen met een nieuwe blauwe pen. En er moest dan een stempeltje opstaan van het bedrijf. Maar dat zijn allemaal dingen die, ja, die volgens mij niet uh, echt iets zeggen over de kredietwaardigheid... Uh, dus, ja, ja, ze kunnen beter gewoon even je recht in de ogen kijken en een uh, gesprekje hebben. Volgens mij werkt dat veel beter. Ja, en, en natuurlijk een paar uh, gegevens erbij over, over werk wel. Ja, ik en vind het zo raar het is het 2018, inmiddels. Nog steeds uh, dingen met pen in moeten ingevuld worden. Ja, kom ja, ja. ja, aan <laughs> En een stempeltje. Een <laughs> stempeltje, mijn god. <laughs> en dat geeft alleen al, de enige apparaat waar ze nog stempels gebruiken, dat is eigenlijk de overheid. Uh, uh, douane als je op vakantie gaat, is het allemaal boom, boom, boom, zitten er drie, vier stempels erop. Hoe armer het land, hoe ...hoe corrupter de overheid... ...hoe meer stempels die op die <laughs> ja. paspoort krijgen. Ja, er in een land, ...die zet er over vier stempels in. Uh, uh, dat klopt inderdaad. Ik, ik zie wel zo'n programma... ...dat mensen naar buitenland trekken... ...om daar een business te beginnen. En inderdaad... ...als je echt bij een of ander... ...een of de straatarm land komt... inderdaad... wordt alles volgestempeld. dat heet. Een stem... shithole. shithole heet dat <laughs> de shithole. Er wordt alles helemaal <laughs> vol gestempeld... ...weet je wel. <laughs> ja. En bij iedere <laughs> stempel moet je iemand <laughs> omkopen... <laughs> het is een soort schijnzekerheid. Ja, uh, uh, yeah. ja goed. Ja, nou ja. Maar waarom dit dan op nu.nl komt? Nou ja, goed, ja, die kopiëren alles natuurlijk. Ja. Zonder te kijken waar. Het over gaat. Ja, er is een foto bij van iemand die zijn hand op zijn hart houdt. Is ja, ook ik dacht dat, dat het dat over dat de bank eet ging of zo. We ja, ja, inderdaad met zo'n eten maken. Ja, want heel de, alle kredietproblemen die komen volgens. Uh, hun voort uit corrupte bankiers en, uh, en greedy, uh, gierig op beluste en bonussen beluste bankiers. Daardoor gaat het allemaal mis. En er wordt ook ja. vaak door mensen gezegd dat ze dan zo zijn. Ik heb heel vaak de laatste acht jaar nog een discussies gehad met die SP'ers en zo. En de vraag is van hoeveel mensen bij, die bij een bank werken ken je persoonlijk? Nul. Ja, kennen ze vaak nul, helemaal niemand. Ze hebben totaal geen idee wat daar gebeurt. Dus ze kennen ook helemaal niemand die in de financiële sector werkt. Maar ze hebben wel allemaal een mening over, weet je wel. Dat is, ja, het maf is natuurlijk ook dat uh, ze gaan dat. Uh, zodra mensen een eet moeten afleggen of een, uh, een gelofte, of, dan moet je gelijk al uh, wantrouwig worden. Want dat is meestal omdat er al heel erg misgegaan is. Dan hebben ze, en ze willen echt niet het echte probleem oplossen, dus dan gaan ze iets doen met, uh, met een eet. Uh, ja, ja alsof we dat werkt. Bedoel. Ja. Ja, ik bedoel, de bakker die, die, die staat ochtends op om de beste kwaliteit brood te bakken voor de laagste prijs, ja. zonder dat hij een eet afgelegd heeft. Ja, maar de, de rechter, de rechter, die gaat de beste kwaliteit rechtspraak doen, <laughs> omdat hij een eet heeft afgelegd, weet ja. dus dus je wel. je hebt met een monopolie ja. van doen, inderdaad, bij rechtspraak. En, ja. en dan krijg je natuurlijk altijd hele slechte dienstverlening. En dan gaan ze dat opleuken, ze gaan een lipstick onder pik doen, zoals ze dat in de Engels noemen. Door, door zo iemand een eten te laten afleggen. Mannen in de jurk ook nog. En het <lacht> ja, is natuurlijk bij banken is het sowieso onzin. Dat die centrale banken die zijn enorm geld aan het drukken. en Die pompen een heleboel geld de samenleving in. En dan wordt dat natuurlijk uitgeleend. En dat kan maar alleen maar gebeuren door de standaarden voor die leningen te verlagen. Want ja, de beste uh, figuren die zijn, al, die zijn al afgehandeld. Dus als dat extra geld erbij komt, dan moeten ze wel aan minder kredietwaardige mensen geld gaan uitlenen. Ja, dan is het altijd weer dat ze aan het eind zeggen, nou, we snappen niet wat er nou gebeurt. We hebben een hele hoop studieleningen en autoleningen en nou, de mensen kunnen het allemaal niet terugbetalen. Nou, dan gaan we nog eens uh, misschien een driedubbele dubbele eten of een vierdubbele dubbele eten of zo. Ja, ja, ja. Maar de oorzaak zit natuurlijk bij dat als dat geld gecreëerd is, dan, dan moet het zijn weg vinden. Dat, dat kan alleen maar door het aan steeds slechter betaalde mensen uit te lenen. Ja. Maar nou, dan komen we bij Forum voor Democratie. Die gaat ons allemaal redden. Ja, ja er, is een, er is een rapport verschenen gemaakt door de democraten in de Amerikaanse Senaat en wordt gesteld dat het Forum van de Democratie en de SP Russische propaganda hebben verspreid. Ja, even een spoiler alert. Dit gaat over de <laughs> ja, inderdaad. Dus. <laughs> en de SP komt er ook nog voor, ja. Ja, de, de, Forum voor de Democratie en de SP die nog, zitten die toch nog met elkaar in één bootje. <laughs> ja, ja, ja. Dat is toch best wel raar, want volgens mij is de SP al met een uh, gift van stalen. en nee, die, die andere, die Mao, sorry. Mao, in ieder geval met Chinees, is de SP ooit opgericht? Ja, het is wel raar natuurlijk dat de Democraten die ook aan de linkerkant zitten, dat die dan de SP onder vuur nemen. Die uh, ja, die ook uh, helemaal links zijn. Ja, het, is, uh, het is een beetje vreemd. Het staat waarop de beschuldiging is gebaseerd, is niet meteen duidelijk. Het rapport noemt diverse Amerikaanse en Nederlandse overheidsrapporten als bronnen en beroept zich ook op publicaties in de Engelstalige pers. Ja, het is, uh, het is natuurlijk een. Uh, ja, als je iets over uh, ja, ik zie hier iets staan van die MH17, Hadden, zaten een aantal mensen in het pro-Russische kamp. En uh, ja, dat, uh, ja, je kan op het moment is een enorme Rus, uh, Rusland hysterie gaande. Een beetje zoals McCarthy en de Communisten destijds, en nu is het uh, overal overal zit zitten Russen onder je bed en uh, overal zitten Russen die zitten dingen te beïnvloeden, want ze kunnen nog steeds niet uh, bedenken dat Hillary Road echte verkiezingen verloren heeft, dat kan alleen maar door een enorme Russisch netwerk van spionnen zijn ja, er zijn inderdaad door de SP wat kritische vragen gesteld ja ja, dus dus ja die, en de, die geloven niet automatisch het verhaal ofzo maar... ja, misschien waren ze ook met dat referendum over de Oekraïne tegen dat associatieverdrag want de, ja, ja, ja, ja. de SP is natuurlijk ook vaak tegen EU uitbreiding en Forum voor de Democratie zal ook wel tegen EU uitbreiding zijn dat beschouwen zij dan als pro-Russisch pro mm -hmm. maar je ziet hier dat gewoon dat hier politieke, bepaalde politieke meningen die worden al onder nepnieuws gegooid mm -hmm. en ja en ze zeggen wel van ja, dat nepnieuws dat gaan we niet bannen om, om uh, ja, de mening van mensen te beïnvloeden. Het is alleen echt net, nepnieuws. Maar hier wordt dus gewoon gezegd... dit zijn bepaalde groepen die bepaalde meningen hebben ergens over... en die worden gewoon uh, tot nepnieuws gebombardeerd. Toch wel raar. Dat is een kredi die door Trump uh, bedacht is? Nee, het kwam oorspronkelijk van Hillary volgens mij hoor. Ja, toch? Ja, okay. want, die, want die, uh, dat, is, dat is heel vaak... Die bekend ook bijvoorbeeld dat hele birther verhaal van Obama. Dat hij niet in, in Amerika geboren zou zijn. Dat uh, is ook door Hillary uh, naar voren. Door het Clinton team naar voren gekomen. Toen Hillary tegen Obama runde. En dat is later door Trump overgenomen. Maar dat hele nepnieuws, dat was ook. Uh, de Democraten zeiden toen dat er uit Macedonië zaten uh, zat nepnieuwsverspreiders. En die zaten, daar was het allemaal mee begonnen. En, en Trump ging in een tegenaanval door alle mainstream media gewoon uh, allemaal nepnieuws te noemen, als ze weer een, uh, een zepert hadden. En hij, hij heeft daar veel meer momenten mee gehad dan de Democraten ooit gehad hebben. Wat op zich wel leuk is nu, want als ze nou nepnieuws willen gaan bestrijden... en Trump plakt dat label steeds op CNN en Washington Post... Ja, dan maakt dat de zaak in ieder geval wat ingewikkelder. Ja, de Trump doet dat eigenlijk best wel slim. Die pakt steeds de zwaard uit de handen van de tegenstanders ja, en gebruikt ja. het tegen. Hen. Ja, zo, zo, zo doe je dat, ja. ja. En als hij het gebruikt, die term, dan kunnen zij dat natuurlijk niet, uh, niet meer meeliften. Dan kunnen ze het heel moeilijk gebruiken. Maar goed, we ja, uh, blijven even in een nepnieuws sfeertje, want... Uh... Ook de Europese Unie die gaat zich erin mengen. Ja, dat was een uh, EU-expertgroep en die ging maandag van start. En dat is een groep van 39 academische journalisten en vertegenwoordigers van Google, Twitter en Facebook. Oh. Gaan kijken wat er tegen netdeals te doen valt de taskforce, de leiding van de Nederlandse hogeleaar Mediarecht, dat is al een belachelijk Mediarecht, Madeleine de Kokbuning, zal vervolgens advies uitbrengen aan de Europese Commissie. Dat, die komt dan komend voorjaar met een plan om netnieuws tegen te gaan. Dus dat is ook weer zo'n advies. En dan, ja, dan volgen ze alleen maar het advies op. Dat, uh, uh, ja, het is niet zo dat ze, dat, dat ze zomaar megalomane dictators zijn die het nieuws proberen te beïnvloeden. Nee, er is een rapport geweest van wijze mannen en breed gedragen in de samenleving. Die kwamen met een advies en nou, zij volgen dat op. Maar uh, het NRC Handelsblad, die zei: waar gaat dit naartoe? Dat is wel apart voor de NRC. Een Europees keurmerk voor echt nieuws en nepnieuws. En het antwoord van de kok was: uh, dat zou een optie zijn. Dus dat was al, dat uh, was gelijk al uh, fout. Maar we streven niet naar zoiets als een ministerie van de waarheid. Dat is dat. <lacht> <laughs> dat is het ministerie uit, uh, uit uh, 1984 van George Orwell ja, dan, uh, de, de hoofdpersoon die werkt dan bij het ministerie van de waarheid en die zit daar de hele dag leugens te fabriceren eigenlijk want hij moet het nieuws, de nieuwsberichten uit het, uit het verleden zo aanpassen dat, uh, dat het alle voorspellingen van de heer van Big Brother over de over het hele uitkwamen, zeg maar. Dus als Big Brother een verkeerde voorspelling deed, dan moet hij het oude nieuwsbericht aanpassen aan, uh, aan de nieuwe werkelijkheid. Zodat, ja, als je terug, als je nieuws teruglas, dan klopte Big Brother zijn visie altijd. En sommige dingen die verdwenen dan in het memory hole. Dat was een gat en dan werd het uh, uh, gelijk verbrand als het daarin valt. Maar ze zeggen dus dat is niet de bedoeling, minstens niet van de waarheid, maar wel een uh, keurmerk voor echt nieuws en net nieuws. Er onlangs was er een kritisch journalistiek verslag over de Poolse regering die dat vervolgens bestelpende als nepnieuws en de makers een boete oplegde. Die kant wil je natuurlijk niet op, want dat is misbruik maken van de term nepnieuws. Eigenlijk zie je hetzelfde wat Trump doet, met het hele fake news verhaal. Dat de Poolse regering, die is natuurlijk, die ligt nou, zit nou in het verdomhoekje, want die willen niet die immigranten accepteren uit die moslimimmigranten. En die, die gooien hun, uh, hun poot dwars bij de... de en hier is hun Europese stemrecht al ontnomen. De nucleaire optie, zoals dat dan heet. Omdat ze zich ja, niet... Ja, of zo wat uitmaakt. Maar... Ja, inderdaad. Wordt er nog <laughs> weer uitgestemd in de... <laughs> Volgens mij is dat ook maar een theaterstukje. Ja, wat, wat dat betreft is er niet veel <laughs> verloren gegaan, denk ik. Maar... Het is wel dat de Poolse regering is eigenlijk fout volgens uh, de status quo. Mm -hmm. En als de Poolse regering dan iets als nepnieuws beschouwt uh, of bestempelt en de makers een boete oplegt en het, de zaak band, dan zeggen ze ja, dat, dat, dat is fout. Dus als de EU het doet, dan is het natuurlijk goed. Maar als het, uh, het, het moet gewoon een bepaalde agenda volgen. Als het die agenda niet volgt, dan is het nepnieuws. Dat, dat komt hier eigenlijk uit naar voren. En dan staat daar ook van nou, die. Kijk, die Poolse regering doet het helemaal fout. Die kant wil je natuurlijk niet op, want dat is mis. Misbruik maken van de term netnieuws. En uh, ja, het, er wordt al wel bij gezegd in dit artikel. Het idee is net zo krank als dat van brigade-generaal Wilfred Rietijk. Die afgelopen zomer voorstelde de overheid bij nieuwsberichten een winkje van goedkeuring te laten zetten. <laughs> en het is bovendien doodeng wordt hier gezegd. Overheden kruipen langzaam in de richting dat ze zich actief met hun nieuwsvoorziening gaan bemoeien. Maar dat is natuurlijk al zo, want ze subsidiëren en licenseren als je geen vergunning hebt van de overheid. Ja, je mag wel een blogje schrijven, maar je mag niet een radiozender of een televisiezender of dat mag je allemaal niet doen. Daar moet je een vergunning voor hebben van de overheid. En ze subsidiëren natuurlijk zo dat dat, dat soort uh, uh, instellingen überhaupt alleen maar ja, voornamelijk... Pro, pro overheid uh, dingen kunnen schrijven. Maar er, er zat ook nog Google, Twitter en uh, Facebook zaten er, er ook nog in? Ja, dat is ook wel apart inderdaad. Want Twitter, dat was net deze week in het nieuws, omdat project Veritas. Die, hadden, die maken van die geheime opnames. Ze hebben een verborgen camera. En dan gaan ze een beetje. En, ja, die stopt zich geloof ik een beetje een mooie meid. Ja, met een uh, verborgen camera. En die gaat dan een beetje met die nerds uh, van Twitter. Uh, die ingenieurs lopen chatten. Ja, de, ja, die beginnen dan uit de school te klappen. En ja, dat wordt uh, dan allemaal opgenomen. Dus die Twitter-lui. Die gaven gewoon toe. Dat ze. Ten eerste dat ze alles opslaan. Ook als je delete. Ook direct uh, messages van A naar B. Die worden ook allemaal bekeken. En er zat er eentje te vertellen hoeveel dickpics die wel niet gezien had, uh, en daar, maar er werd ook gezegd dat ze dus conservatieve meningen een ban geven. Dat betekent dat als jij ja, iemand bent met een conservatieve, die een conservatieve mening op Twitter verkondigt, dan laten ze dat stiekem niet zien aan de followers, de, de volgers van, van jou. Dus uh, je denkt van nou, ik krijg heel weinig reacties, maar uh, je, wordt, je, je bericht wordt niet weggehaald, dus je ziet het gewoon staan. Maar jij bent eigenlijk de enige die het ziet staan. Uh, al je volgelingen die zien het niet staan. En dat gaf hij dus toe dat zij dat gewoon deden. Bij, met conservatieve meningen. Dus het is wel, wel raar dat dat, nou dat soort bedrijven. En dat is natuurlijk van Google ook al bekend. Uh, die, die zaak van uh, James Damore geloof ik. Die, uh, die, die uh, ingenieur die daar ontslagen was bij Google. Omdat hij ook een memo had gepost. Waarin hij opperde dat uh, de scheve man-vrouw verhoudingen wel eens niet zouden kunnen komen door seksisme. En uh, die werd gelijk ontslagen en nou is er een rechtszaak lopende, want er zijn binnen Google, uh, zijn er hele blacklists van mensen met conservatieve meningen. Dus en, en er zijn een hele, hele lijst van, uh, ja, van uh, politiek getinte ja, boycotts die daar plaatsvinden binnen dat bedrijf. Die, dat, zijn, dat soort bedrijven, die gaat nu meehelpen met uh, het, uh, ja, het niet oprichten van het ministerie van de waarheid. Want dat is het niet zo. De, het is absoluut niet zo dat het de bedoeling is dat, dat het nieuws wordt ge, gecensureerd. Maar het is wel zo dat, uh, ja, je moet wel de agenda volgen, want anders ben je net nieuws. Dat is eigenlijk het, uh, wel het verhaal. En het, het kan een averechts effect hebben, want... Facebook had dat al ingevoerd, dat ze vlaggetjes bij bepaalde berichten. dat het, dat iets net nieuws was. En dan bleek dat het alleen maar meer verspreid was. Mensen gingen dat als gek lopen delen. <lacht> dat, dat, is wel, dat is wel weer leuk dan. Dat dit soort organisaties. die worden zo gewantrouwd. dat als, als, als zo'n organisatie zegt. Van, nou, dit kun je vooral niet lezen, want dat is netnieuws. dan denken mensen bijna automatisch. van nou, dat, dan moet het wel waar zijn. <lacht> en dan heb je ook nog. Uh, de, de, EU-commissaris Mar Maria Gabriel, digitale economie en samenleving. Oh joh, is dat de vak? En die zegt dat voor, ja, dat is een, uh, ook een ministerie. Het <laughs> ministerie van de waarheid. Die zegt: uh, nepnieuws verspreidt zich in een zorgwekkend tempo en ondermijnt het democratische waarde. Dat is Een beetje rare zin, maar ja. Het moet de circulatie ervan tegengaan en burgers beschermen zonder de vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie te schaden. Ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, dat, is, dat, is, dat gaat niet gebeuren als je dat aan Google, Twitter en Facebook overlaat. Kun ja, kan je niet eens zeggen, want ik hoor ik, ik er iets raars erin. Uh, en dat zonder de vrijheid van meningsuiting en het recht op informatie te schaden. Ja, maar volgens mij, als je, als je zeg maar mensen gaat vertellen van ja, ja, maar dat mag je niet zeggen. Ja, dan ben je eigenlijk al tegen in aan het gaan. Ik bedoel, de re, de rechter de vrijheid van meningsuiting houdt ook in dat de grootste idiootse bek over mag doen, toch? Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Uh, je ziet het al met Facebook, die hebben natuurlijk enorme boetes in het verschiet gekregen voor hate speech in Duitsland. Uh, en ja, ik denk dat dit, dit soort bedrijven gaan zich natuurlijk heel erg neerleggen bij wat overheden willen. En dat, in Amerika heb je al die geheime visa-akkoorts. Dat zijn geheime rechtbanken waar dit soort sociale media bedrijven in moeten komen opdagen. Of de, de managers daarvan. Uh, om tekst en uitleg te geven over, over hun klanten. Dus die, hun klanten worden verraden richting de... Uh, ja, richting de overheid. En dat heeft die Edward Snowden eigenlijk uh, bekendgemaakt. Dat PRISM-programma. Dat die geheime rechtbanken er bestaan. En die, en die bedrijven mogen ook niet zeggen wat er in die geheime rechtbanken gebeurt. Dus dat is natuurlijk, ja, dat is al heel eng. Maar ja, dat is. Um ja, dat is wel waar het, uh, waar het naartoe gaat, denk ik. Ja, alleen hebben ze volgens mij niet helemaal goed door dat ja, de onderdaan al dusdanig wantrouwen heeft tegen dit soort organisaties. Dat zag je eigenlijk bij Trump denk ik ook al gebeuren. Hoe meer ze op hem inhakten, hoe meer de kiezers dachten van nou, het moet wel een goede vent zijn als, als die zo gehaat wordt door het uh, establishment. Dus uh, ja, ik denk dat dat, uh, dat, dat wel eens steggedraad kan gaan werken. En je krijgt natuurlijk dat er zich alternatieve blockchain gebaseerde dingen gaan ontwikkelen. Die ja, zoals Steam heb je nu natuurlijk al. Waar, waar, waar mensen ja, wel hun mening kunnen uiten. En die, heel, die eigenlijk geen organisatie hebben die je überhaupt op, op kan roepen in zo'n zo visa-akkoord. Omdat er geen, geen organisatie is die er controle over heeft. Net zoals bitcoin. Ja, je kan de core developers oproepen. Maar die maken alleen maar de software. En uh, eigenlijk is het heel erg decentraal. En dan wordt het heel moeilijk om ja, iemand te bedreigen. Het is natuurlijk allemaal gebaseerd op, op een centraal... ...machtspersoon binnen zo'n organisatie bedreigen... ...en dan neem je hem over. Maar als die, die, die persoon er niet is... ...dan, ja, dan uh, komen ze niet veel verder. En, en ik denk dat het... ...dit gaat natuurlijk alleen maar doorzetten... Dat het, ...dat het totale propaganda wordt... ...en dan gaan die mensen dat platform in de steek laten... ...die, die uh, Twitter en Facebook en Google... ...en dan gaan ze gebruik maken... ...van uh, gedistribueerde alternatieven. Maar we gaan nog even weer terug naar... Uh, ...Nederland. Uh, de fiat... Deed een inval in uh, Apeldoorn, Vassen en Rurelo na grootschalige fraude. Ja, dit uh, artikel zoals de poster schrijft. Het lijkt wel of het helemaal geschreven is door de field zelf. Want je hebt, natuurlijk in Nederland heb je BTW. En dat is, een, dat is eigenlijk een, een truc om alle bedrijven in, uh, in een belastingketen te trekken. Allemaal, uh, alle. Ja, het is heel moeilijk om, om het zwart te opereren omdat als je iets koopt, dan moet je wel btw betalen bij een, als je iets koopt bij een ander bedrijf. En als je het verkoopt, dan wil je die btw weer terugkrijgen. Dus dan moet je eigenlijk zelf ook btw in rekening brengen aan de volgende in de keten. Dus als je zo'n hele keten hebt en, en je gaat daar buiten staan, en je, als je daar probeert niet aan mee te doen, dan zit je altijd met het probleem dat je wel belasting betaalt bij de dingen die je inkoopt, bij bedrijven die daar wel aan meedoen, maar het dan niet meer terug kan, geven, uh, terug kan krijgen als je het aan de, aan de verkoopkant niet doet. En daardoor creëren ze een hele keten waar, waar ze iedereen indwingen eigenlijk. En daar, vandaar ook dat BTW is, is de grootste belastingopbrengst nou voor de overheid. En dan zijn er zijn manieren, ja, die sommige bedrijven doen, dat is ook wel heel oud, dat is een carouselfraude. Dan heb je gewoon een aantal B, B, BV's en die BV's die... die uh, uh, brengen dan wel, die halen wel de BTW binnen, maar dan laten ze die ploffen. Dus, uh, ze, ze breken eigenlijk die keten door zo'n BV-fee te laten gaan tussendoor. En dan is die keten, uh, ja, uh, verloren, uh, gebroken. Dat noemen ze dan de ploffer. De ploffer brengt btw in rekening aan de koper en draagt geen btw af. Terwijl de koper de btw wel aftrekt. Dus de, de, de koper die heeft die btw al afgetrokken. En dan gaat het bedrijf uh, wat die btw heeft geïnt, die gaat feed. En dan zeg, op deze wijze wordt er fiscaal voordeel genoten. De rare manier is uh, dat, dat ze hier gezegd wordt. De ondernemer houdt de ontvangen btw zelf en benadeelt zo de schatkist. <laughs> dus het wordt... Het wordt gezien als een soort benadering. BTW is natuurlijk belasting en belasting is gewoon roof. Dus je hebt een rovende partij en dan is er één partijtje die zich daaraan onttrekt door, door zich niet te laten roven. En dat is dan iemand die de schatkist benadeelt. Hij heeft de rover benadeeld, ja. En het is, het is steeds meer een probleem voor de overheid, want vaak gaat dit gaat over verschillende EU-landen heen. Dus dan, dan neem je, uh, je, je laat zo'n product laat je door een aantal BV's gaan door heel Europa... ...en dan ploft er ergens iets... ...en dan moeten ze een onderzoek opzetten... ...wat over verschillende EU-landen heen gaat... ...en dat is dan nog heel moeilijk voor de overheid... ...en ja, dan, daar, daar kunnen deze figuren hun voordeel mee doen. Maar er staat onder... btw karouselfraude is maatschappelijk ontwrichtend... ...en ondermijnt het belastingssysteem, stelt te veel. Het is concurrentievervalsend... ...en benadeelt niet alleen eerlijke bedrijven... Die, ons wel, ...die zich wel door ons laten afpersen dus... ...maar ook de belastingbetaler. Ja, eigenlijk ben je als belastingbetaler ben je de, de, de sl het slachtoffer hiervan. Want als, als anderen minder belasting betalen... ja, dan moet jij meer belasting betalen. Want uh, ja, het idee dat de overheid minder zou gaan uitgeven... dat is natuurlijk uh, waanzinnig. Dat, kan je, dat is niet voorstellen. te stellen. Uh -huh. De tering naar de nering zou ik zeggen. Uh. Dat is toch wel raar dat er bijvoorbeeld in, uh, in de VS... de Libertarian Party... die pleit dan wel voor afschaffing van inkomstenbelasting... maar die is dan wel weer voor consumption tax, dus btw is wat schijnbaar nog niet in Amerika bestaat. Hè? Nee, ze hebben daar een sales tax van. Ja, ja. ja, maar die zit alleen aan het eind, dacht ik, de, van de keten aan de consument toe. Ja, ze schatten dat de Europese schatkist een bedrag van 200 miljard euro mislopen. Dat is de woordvoerder. Maar dat betekent natuurlijk alleen maar dat er 200 miljard meer in handen van de onderdaan blijft en minder in handen van de overheden komt. Uh, dus ja, eigenlijk is de samenleving daar eenmaal, is er alleen maar bij gebaat. Want als die 200 miljard uh, vanuit uh, niet, niet meer in handen van die ondernemers zou blijven, maar in handen van de overheid zou komen. Dat betekent dat, uh, dat er 200 miljard meer belasting geïnd wordt, netto. Dat de producten dus 200 miljard duurder worden. Dus dat betekent gewoon dat de, de prijzen van alles weer omhoog gaan. Kun je er nog iets meer over vertellen? Want dit bedrijf was dus... Ja, het zijn drie uh, autoverkoopbedrijven, Apeldoorn, Waas en Heerlichem. Oké. Okay. Het is een btw-carouselfraude bij de levering van dure auto's... vanuit Spanje, België, Duitsland en Oostenrijk via Nederland... aan afnemers in Oost-Europa. Er is beslag gelegd op grote verheerde administratie... wapens en een Aston Martin en Contant geld. Oké. Okay. Ja. Maar hadden dan een bedrijfje opgericht... dat ze dan expres uh, lieten ploffen... zodat ze uh, uit die keten kwamen of zo. Ja, dat bedrijfje, dat, dat, uh, die declareert die btw wel... en die krijgen ze dan terug... En de laatste ploffer, geloof ik. Of, uh, nee, of, of degene die uh, ze brengen btw in rekening, en uh, degene die dus van ze koopt, die uh, betaalt die btw, maar die trekt dat af. Want bedrijven kunnen die btw aftrekken. En dan rekent de overheid erop dat als dat volgende bedrijf die auto weer doorverkoopt, dat ze die BTW daarvan dan krijgen. Maar dat bedrijf ploft dan. Oké. Okay. Dat is de ploffer. Ik heb een bedrijf, jij hebt een bedrijf. Jij koopt een, een auto van mij. Ik breng BTW in rekening bij jou. Dus jij, jij moet die auto inclusief BTW betalen. Jij, omdat je een bedrijf bent, gaat die BTW terugvorderen bij de overheid. Want alleen consumenten die kunnen dat niet. Uh, dus, en jij krijgt die BTW ook terug. En dan verwacht de overheid dat ze dan die btw bij mij uh, gaan uh, krijgen. Omdat dat doorschuift. Die btw, uh, die producten schuiven door de keten de ene kant op. En de btw schuift de, schuift de andere kant op. En dan verwachten ze dat uiteindelijk te krijgen. Maar als ik dan mijn bedrijf fiat laat gaan, dan krijgen ze die btw nooit. Ja, ja. En nee, de boekhouding is dan uh, inmiddels al verbrand. Of in een pief snipperaar. <laughs> ja. Ja, dat ding failliet laten gaan, zo'n beetje. Ja, er, er wordt ook echt crimineel gebruikt. Maar hier, hier, kijk, hier wordt de belasting dan uh, benadeeld, zoals ze dat zelf noemen. Maar er wordt ook echt uh, fraude gepleegd door bijvoorbeeld uh, cafés. Er was zo'n schandaal een uh, tijd geleden in, in Groningen, geloof ik. Dat was een uitbater, die had dan van die cafés die die, uh, liet, die, die, die verhuurde. En die kochten dan een heleboel dranken in, en stoelen in en inboedel enzovoort. En die, ze betaalden die rekening nooit. En als dan de rekening te hoog werd en de rechtszaken volgden, dan lieten ze gewoon hun BV ploffen. En dan richtten ze er een nieuwe BV op en eh, dan ging het voor en af aan weer verder. En die mensen die dat bier en, eh, en al die spullen geleverd hadden aan het café, die konden eigenlijk nooit hun rekening betalen. Want de uitbater die erin zat, die huurde het alleen maar. Dus die was, niet, die was daar niet voor aansprakelijkheid. Dus die verwees door naar de, naar de BV waar die dat al van huurde. Dus die leveranciers die zagen, zagen vaak gewoon dezelfde uitbaat erin zitten, maar het zat steeds weer van het huurde steeds weer van een andere bv. En als ze dan rekeningen rekening weer niet betaald kregen, dan plofte die bv ook weer. En dan zaten we daarna weer bij een andere bv. Maar oh, op een gegeven moment en... of we zin van, hé, hey, de VR is hetzelfde. gast, Ja, we leveren niks aan ja. weet je wel. Ja, dat, uh, ja. dat zou je wel, uh, dat, uh, wel verwachten, ja. ja. Maar dan breng je natuurlijk echt een bedrijf in, uh, uh, ja, een, een, een eerlijke partij in een nadeel die een product levert waar de... Plant om gevraagd heeft en daar dus ook voor het ding te betalen. Ja, maar goed, ja, dan gaan we nog even naar de, de even, even politieberichtje tussendoor. En dat is wel een hele leuke... Ja, de politie die kreeg uh, dankzij een hacker, uh, ja, konden ze op een uh, politiescanner uh, lekker naar muziek luisteren. Ja, het is in Nieuw-Zeeland, hè? Ja, in Nieuw-Zeeland was dat. <laughs> en de hacker die had uh, de radio uh, zegt, frequentie uh, gehackt. Het was niet Sky Radio waar ze naar gingen luisteren. Het was uh, rapmuziek namelijk van de, de, de Amerikaanse... Groep uh, uit de jaren negentig was, of eind jaren tachtig, uh, NWA, Negative Attitude Attitudes, afgekort. Met uh, Dr. Dre en Easy Motherfucking E, en nog een paar van die gasten, Ice Cube. En uh, ja, die hadden een uh, chanson uh, <laughs> gecomponeerd, uh, een soort ode aan de politie uit hun wijk in South Compton. En dat heette Fuck the Police. Die tekst bevatten dit soort teksten. Fuck that police, coming straight through the underground. A young nigger got it bad, because I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Dat heeft drie dagen lang hebben ze daarna nou mogen luisteren. Ja, het is wel leuk hoe de politie dit dan uh, speelt. Die zegt, inspector Calvin Lloyd told the Ottergo Daily Times that people had been put in danger. ...by the broadcast... ...after the song interfered with armed police... ...trying to coordinate their response to a man... ...pointing a gun at a motorist. Dus zij gaat natuurlijk gelijk weer... erbij halen van... ...ja, wij probeerden de onderdan dan te beschermen... ...een automobilist... ...want de politie is, is, is daarvoor... ...het beschermen van, van automobilisten... ...dat weten we allemaal... ...voor als je een gordel niet aan hebt... ...en... En dat konden ze niet doen, omdat, er, omdat ze de hele tijd een de politie over de radio hoorden. Ze konden ze niet coördineren. Ja, dat is altijd hetzelfde verhaal. Ze hadden altijd ja, een of ander verhaal uh, geval erbij, waarbij ze druk bezig waren om de onderdaan te beschermen. En ze daarin gestoord werden. Of uh, ze hadden niet genoeg macht of zo. Dat is ook altijd het Of niet genoeg geld. Of uh, Het is altijd, altijd worden ze geblokkeerd om de onderdaan te beschermen. En uh, verhinderd. En uh, ja, dan zij proberen ontzettend goed die onderaan te beschermen, maar ja, er zijn steeds allerlei obstakels die dan uit de weg geruimd worden. In dit geval is het het, het het muziek op de politieradio. Zullen we even een stukje naar een nummer luisteren? Of, uh... Ja. Nou, nee, goed, dan luisteren heel even een klein stuk. En dan, dan heeft de luisteraar die misschien niet zo bekend is met deze chansoniers... Uh, ...van wat voor soort muziek dit is. En, en dan heb je ook een beetje een beeld van uh, ja, wat de politie dan de hele tijd uh, mocht uh, horen. Nou, hier, hier is een klein stukje. I'm chilling in the shack and shining the light in my face and for what? Maybe it's because I kick so much but I kick ass. Or maybe because I blast on a stupid ass nigga when I'm playin' with the trigger of an Uzi or an AK. Cause the police always got something stupid to say. They put out my picture with silence. Cause my identity by itself causes ja, Tot zover. Uh, NWA. Ik hoop dat u ervan van genoten heeft. En uh, ja, dan gaan we even naar Erm Kokes. Uh, wie kent hem niet? Binnen de libertarische wereld heeft hij inmiddels behoorlijk wat uh, naamsbekendheid opgebouwd. Mocht u hem uh, desondanks niet kennen, nou, dan raad ik u even aan om op, op het internet te gaan zoeken. Daar uh, kunt u hem zeker vinden. Hij heeft een eigen YouTube kanaal. Hij zit ook op Steamit, Hij heeft een eigen wiki. Dus uh, je kan hem niet missen. De laatste keer dat hij in de gevangenis zat, had hij, uh, ja, naast dat hij uh, het boek Freedom had geschreven, uh, heeft, hij zich ook, uh, heeft hij ook bekendgemaakt dat hij uh, mee wilde doen met de presidentsverkiezingen van 2020. Uh, 2020. En afgelopen dinsdag had hij zich door het papierwerk heen geworsteld dat er nodig is om uh, ja, je aan te kunnen melden als oh, echt als officieel als presidentskandidaat. En hij doet dat dan uh, via de Libertarian Party. Alleen... Toen hij daarmee klaar was, in het plaatsje uitreden waar hij dit ritueel had uh, moeten doorlopen, werd hij aangehouden wegens het uh, ietsje te hard rijden. En toen vonden de agenten het heel belangrijk om dan ook maar gelijk het hele voertuig te doorzoeken waarmee uh, die iets te hard zo hebben gereden. En daar uh, vonden ze uiteindelijk een uh, klein beetje drugs scheduled one, dat wil zeggen dan uh, marihuana. Of sterker En daarvoor zit hij dus nu in Wise County Jail. Nou, het hele gebeuren dat is gefilmd. Alleen het uh, laatste gedeelte niets. Daar, toen zei hij voordat hij de camera uitdeed: mocht je binnen een half uur niks van me horen, probeer me dan uh, te vinden. Al zo geschieden, um, een van zijn medewerkers, Lucas Jewell, die wist al vrij snel te melden via Twitter dat hij uh, op uh, basis van drugsbezit is uh, gearresteerd. Later kwam ook zijn vriendin naar buiten met een uh, video. Dit is, alles, uh, dit is allemaal te vinden op zijn uh, Facebookpagina. Ben Farmer, ook een van zijn medewerkers, die wist uh, zijn campagnestratege of campagnemanager geloof ik. Die uh, wist te melden dat uh, het bedrag dat uh, overgemaakt zou moeten worden voor uh, de Borg. Ongeveer 6000 dollar heeft uh, RM... Uh, Overlaten maken naar uh, de LP als donatie. Hij wilde liever dat de LP het uh, geld kreeg dan uh, de overheid. Ik moet er wel even bij zeggen, geld wat uh, geoormerkt was enkel uh, voor Beel. dat heeft hij niet uh, in dat bedrag gestopt dat naar de LP is overgemaakt. Dus dat is allemaal apart uh, gehouden. Nou, in ieder geval als daar meer over wil weten, Ben Farmer heeft daar ook een uh, video over gepost. Kun je het allemaal horen. Uh, verder, ik kan nog melden dat het goed gaat met zijn hond. Die is inmiddels in goede handen. En buiten de gevangenis hebben zich uh, de laatste dagen veel uh, fans van Adam verzameld om uh, te protesteren voor in, uh, zijn vrijlating te eisen. Ook de Facebookpagina van de sheriff is, uh, wordt behoorlijk getrold door fans van Adam. Ja, Het is natuurlijk niet de eerste keer dat hij in de gevangenis heeft gezeten. Dus ja, we verwachten ook wel dat hij, uh, tenminste ik verwacht ook wel dat hij uh, wel uh, spoedig uh, vrijgelaten zal worden. En uh, ja, we houden jullie uitera uiteraard op de hoogte, mocht je de behoefte hebben om Erm uh, te steunen met uh, crypto currency, dan is dat uiteraard mogelijk via zijn website, freedomline.com. Ik zal de link bij ons op de Facebookpagina gooien. En hij uh, ja, zal het uiteraard altijd waarderen. En uh, ja, we houden jullie gewoon op de hoogte. Dus wordt vervolgd. Ja, wat kunnen jullie verder aan toevoegen? Ja, het land met de meeste gevangenen per hoofd van de bevolking. Dus. Allemaal in verband met drugs natuurlijk. Ja, ik denk dat het heel, heel ook wel met drugs te maken heeft. natuurlijk ook veel, veel gangzaken. Uh, Die gangzaken hebben ook allemaal met drugs te maken. Er worden geen mensen in de gevangenis gegooid voor aspirintje producties. Uh, de productie van de verkoop van aspirintje. Dus ja, dan kan het heel goed om uh, middelen, medische middelen te verkopen zonder te gaan schieten. Maar ja, als de, als de overheid iets verbiedt, dan gaan de prijzen heel erg omhoog. En dan krijg je natuurlijk dat uh, alleen hele risico, ja, mensen die veel risico durven te, durven te nemen zich op die uh, markt begeven. Het is wel zo dat uh, de prijs van de heroïne uh, is uh, eigenlijk gedaald hè? Ja, dat, dat kan je natuurlijk ook weer, dat is net zoiets als die centrale bank. Als de centrale bank een hoop geld drukt, dan weet je gewoon dat de prijs van geld omlaag gaat, of de rente gaat omlaag. Uh, en dat is eigenlijk ook zo. Er is een record opiumproductie in Afghanistan. Uh, jaar, jaar na jaar weer. En dat is onder Amerikaanse bezetting. En dan, dan weet je dat dat dat op een of andere manier, vindt dat dat wordt niet voor je al geproduceerd. Dat, dat, nee, nee. dat vindt ze weg naar de markt toe. Dus dan zal dat, net zoals geld uit de centrale bank de rente omlaagdrukken, zal ook productie van heroïne de, de prijs van heroïne drukken. Maar het is natuurlijk nog steeds zo dat het hoger is dan het zou zijn geweest bij, bij een vrije markt. Dus een hele vrije markt. Ja, met cocaïne is het inderdaad ook zo. Dat komt dan uit Colombia, maar je komt steeds meer naar buiten van dat, ja, de CIA, die zat daar gewoon tussen, weet je wel, als middelmeer. Ja, dat uh, Ricky, ja, weet je ook weer? Freeway Ricky Ross. Oh, die bedoel je, ja, Freeway Ricky Ross. Ja, ja die nam het uiteindelijk een ontvangst en die maakte crack cocaine van, ja. Hmm. Uh, nee, ik dacht uh, dat je over die piloot had, die... Um... Mina, Mina Airport in Arkansas. Uh, uh, Clinton Airport. Maar die journalist die dat heeft uh, beschreven... Scary Web, ja, die is dan... Uh, je heeft zelfmoord gepleegd uh, door uh, zich uit de onmogelijke positie uh, twee keer door ze achterover te schieten. Ja, ja, ja goed. Ja. Nou, we gaan nog even naar het volgende bericht toe. Dit is, uh, er was paniek in Hawaii, als het goed is. Ja, de ballistic missiles um, false alarm. Ja, dat is zo apart. Er was een um, ja, iemand die moest op een knopje drukken. Elke dag wordt daar een, een oefening gedaan dat er zo'n alarm uitgaat wat ook op. Op, hier op je telefoon binnenkomt als er bijvoorbeeld een luchtalarm is. Dan, uh, dat... Ja, bij ons is het één keer per maand, maar daar iedere dag? Ja, ze doen het iedere dag, maar ze zenden ze het niet uit dan. Het is alleen maar een test, dus dan moet er iemand op het knopje drukken. <laughs> en, uh, en dan wordt het niet echt uitgezonden, maar ja dat is, uh, ze doet het zelfs twee keer per dag, geloof ik, die oefening. Maar okay. dan kan je op een knopje drukken. Dit is een drill, drill en dit is nog een drill. En in het ene geval gaat het echt naar buiten toe. In het andere geval niet. Ik zag al, ik zag al een mooie plaat van iemand die had zo'n gif gemaakt... over hoe dat dan... Ja, dit is hoe dat waarschijnlijk gebeurd is. En dan zie je zo'n zo website die dan laat En dan zitten twee knoppen op. Uh, van uh, real, uh, real message, test message. En dan zie je zo die muis die gaat dan naar die, uh, naar die test message toe. En uh, net als, als die daarop gaat klikken komt er zo'n reclame boven en dan schuift alles op. Dat is wel heel herkenbaar, dat heb ik ook vaak. Dan is er zo'n website aan het laden. Maar dan komen die reclames, die komen dan later. En dan wordt die hele website opnieuw ingericht. En, dat, en als je dan op klik drukt, dan schuift het net al. En dan klinkt die op iets anders. Waar je helemaal niet op wilt te klikken. <lacht> Deze uh, mensen hadden het zo overklaard. Maar uh, ja, de mensen heel erg, heel erg in de paniek. Want dan, uh, ja, geen drill. je had 15 minuten totdat er een kernbom op je hoofd valt. En uh, ja, mensen die allemaal afschuit gingen nemen van de families. En dingen gingen opbiechten. En, uh, <lacht> ja. Uh, <lacht> Dat is... Oh, het is... is helemaal niet ja. Ik zal maar zeggen... Ik heb drie onechte kinderen. Oh, het is toch een bril. Ja, ik was degene die kennen, ik, was, ik was degene die kennen niet geboren. Ja, het ja, is allemaal wel een beetje... De sneu natuurlijk, maar het raar is dat de dag daarna gebeurde precies hetzelfde in Japan. Die hadden ook opeens zo'n uh, zo bericht dat er een inkoming uh, missal was. Dus ja, het staat allemaal heel erg op scherp. Al die oefeningen, dat is geen goed nieuws over het algemeen. Mm -hmm. Want uh, ja... Ik zag dat bij Vietnam ook gebeuren. Dan is iedereen zo gestrest. En die heeft zo in zijn hoofd zitten dat er overal vijanden om hem heen zitten. Dus als die dan ergens een rare schaduw ziet, dan, uh, dan overigens ze gelijk het vuur. Het uh. Amerikaanse oorlogschip uh, heeft toen ook hier zo'n Iraans luchtverkeersvliegtuig uit de lucht geschoten. Omdat ze dachten dat ze aangevallen werden. Ja, en daar nooit ook verontschuldiging voor aangeboden. Want ze, uh, ja, zijn, ze zijn niet het verontschuldigende type waar de Amerikaanse overheid. Ja. Maar het is raar dat dat twee keer achter elkaar gebeurt. Dat uh. heeft te maken met het feit dat, dat uh, ja, Noord-Korea heeft dan kernwapens. En ja, net als Amerika, India, Israël, Pakistan. Welke landen hebben we nog meer kernraketten? Frankrijk. Frankrijk, ja, et cetera. Rusland, Amerika. Rusland, ja, Rusland, uiteraard. Ja, natuurlijk. Die moeten we niet vergeten. Maar um, China, die zal ook wel hebben. Ja. Ja, uh, ja. Goed, uh, Noord-Korea heeft ze dan ook. Maar ja, die is natuurlijk uh, hoogstwaarschijnlijk gewoon uit zelfverdediging. Maar ja, die willen niet zo eindigen als Libië. Dus, ja. Ja, dat is natuurlijk het hele punt, dat uh, al die mensen die zoals uh, Gaddafi, die is hoorders uh, van Hillary Clinton uh... Met een zwaard in zijn achterwerk gestoken, geloof ik, vermoord. Okay. En ja, die mensen willen het niet zo eindigen. En die, die had zijn hele kernwapenprogramma opgegeven. Dus ja, dan concludeer je daaruit dat het enige, en Sanne moet zijn natuurlijk ook het loodje gelegd. De enige manier om te overleven, is om een kernwapen te hebben. Ja. Daar gaan ze al zo snel mogelijk naartoe, dan die dit soort schurfstaartjes. Ja, maar het is toch logisch, die, die hebben het gewoon naar zelfverdediging. Die gaan er ook niet mee gooien. Want ja, als ze, als, als ze met die ene kernwapen die ze hebben, dat ze daar mee gaan gooien, dan zijn ze hem kwijt. Ja, nou, dan kunnen ze daarna ja. alles met hun wat ze willen. Ja, dat willen ze niet. Dus die gaan er gewoon niet mee rooien. Nee, maar daarvoor schilderen ze zo'n figuur altijd af als een, als een belachelijke, irrationele gek. Ja, ja. Maar zo iemand is natuurlijk helemaal niet een irrationele gek als hij gewoon kijkt wat er gebeurt met andere heersers van uh, ja, gelijksoortige staatjes. En dan, dan ziet hij dat hij, wat één ding moet hij niet doen, is zijn kernwapenprogramma opgeven. Dan ben je de lul. Uh. Want dat, dat dat helpt je, het helpt je nog niks. Hè? En het is natuurlijk wat betreft is het hetzelfde als bij bij die hele linkse software Justice Warrior click. Dat als jij denkt van oké, okay, dan zal ik wel uh, 63 geslachten accepteren. Hè? Uh, dan als als zij dat zo graag willen, ze worden er boos. Ja. Als je, zodra je toegeeft eraan, dan, dan maken ze er gelijk 65 en dan krijg je alsnog een knal op je kop. Want uh, ja, het, het geweld is het einddoel, het, het, het aanvallen. En, en het is niet de bedoeling dat jij je mening verandert. Is, het is de bedoeling om argumenten te verzinnen, voorwaarden waar je aan, onmogelijk aan kan voldoen. Zodat als je niet aan voldoen, dat ze je op je kop kunnen slaan. Dat is de, de hele truc eigenlijk. En dat zie je natuurlijk ook vaak bij staten gebeuren, dat er... Ja, dat een andere, andere regering worden zulke voorwaarden opgelegd, onmogelijke voorwaarden. Dat deed ze bij Saddam Hussein ook op een gegeven moment. Hij wilde zich best wel overgeven, maar, uh, ja, dan maakte ze het bijna onmogelijk voor om daarmee akkoord te gaan. En dan gaat hij niet akkoord, maar ja. Daar moeten we wel. Dat is natuurlijk bij Japan ook gedaan. Japan, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, die gaven zich ook over. En die hadden dan eigenlijk één, nog één eis. Dat de keizer, die moest wel aanblijven. Maar verder gaven ze zich over. Nou, ja, het zijn de Amerikanen ook van, uh, nee, onvoorwaardelijke overgave. Boom, Hup, atoombom op je hoofd. En dat is, uh, ja, dat is natuurlijk te. En daarna lieten ze de keizer alsnog gewoon zitten. Dus ze hadden gewoon die overname, uh, overgave kunnen accepteren. Met keizer, met die keizervoorwaarden erbij. Want, ja, dat vonden ze kennelijk toch oké okay om die keizer te laten zitten maar ja, het hele doel is onmogelijke eisen stellen en eh, net zoals met die sigaretten ook je gaat gewoon steeds opvoeren als mensen stoppen met roken of buiten roken dan zijn het weer de peuken, je verzint er gewoon steeds iets bij, dan is het uh, plastic, plastic tasjes bij de supermarkt zit een uh, prijsje aan verplicht Nou, dan ga je weer wat anders over plastic lopen dan ga je het weer verbieden, cosmetica ofzo, je moet gewoon altijd doorgaan want het doel is niet om mensen hun gedrag te veranderen, het doel is om ze klem te zetten en ze ja, om, ze, om geweld te kunnen gebruiken om een excuus te hebben om geweld te gebruiken dat is het uiteindelijke doel die atomen gooien ze toch wel ja dat is natuurlijk weer ja, het is ook wel, aan de ene kant denk je van een enorme incompetentie maar het is ook wel het doet ook denken aan die strategy of tension van Gladio B dat was ook zo'n strategie om gewoon een heleboel stress te creëren en angst en door allerlei aanslagen te doen en ja dat is toch een uitstekende manier, het is gewoon bekend dat als je mensen aan de dood herinnert dat ze dan uh, naar een autoriteit op zoek gaan. Ja, eigenlijk je moet je gewoon je middelvinger laten zien. Dan zeggen ja, fuck you. Ja. is neus, nee. Nee, ze nee. proberen gewoon heel veel angst te zaaien en angst aan te jagen. En dan gaan mensen heel erg roepen. Ja, we moeten een direct een sleepnetwet hebben dat iedereen afgeluisterd kan worden. En we moeten, de overheid moet meer macht hebben hier, meer macht hebben daar. En ze moeten meer geld hebben. En uh, ze moeten anti-tankwapens hebben bij de politie. En, want ja, uh, uh, ze zijn bang. En dan denken ze, nou, er moet meer macht naar de autoriteit toe. En dat is juist de verkeerde, verkeerde weg. En je ziet het bij, bij iedereen ook. De piratenpartij praat ik me dan alweer over dat die dan, die zijn dan voor net neutrality. Dus dan gaan ze de overheid bijhalen om het internet te reguleren. Want dat zou ze dan beschermen van grote corporations die ze zouden gaan uitbuiten en slechte producten gaan leveren om geld te verdienen. En dat is zo belachelijk, maar het is wel zo. In angst halen ze de overheid erbij. En dat zie je heel vaak gebeuren. En dat uiteindelijk wordt dat je, ja, wordt dat je ondergang. Want ja, het doel is gewoon om macht over je te vergaren. En ik denk zelfs dat het doel van de overheid niet eens is om je geld af te pakken. Dat is alleen maar, ze hebben alleen je geld maar nodig omdat ze, omdat ze dingen willen kopen. En ze willen alleen maar dingen kopen omdat ze dat nog niet kunnen afdwingen. Want, ah, iemand die alles kan afdwingen, die heeft geen geld nodig. Die kan gewoon pakken wat hij wil hebben. Dus dat geld is alleen nog nodig zolang ze niet de totale macht hebben. En ik denk als, ze, als een overheid... De overheid de totale macht heeft, zoals je bij, bij Stalin zag en bij Hitler. En Noord-Korea, Kim Jong-un. <laughs> Noord-Korea, dan hebben ze eigenlijk <laughs> geen geld meer nodig. Dan, dan kunnen ze gewoon, alles wat ze willen hebben, kunnen ze gewoon gelijk dwingend opleggen. En iedereen gehoorzaamd, Dus en ik denk dat de uiteindelijke machtsvertoning, dat is dan de dood. Dus je, ja, je ziet ook dat, dat bijvoorbeeld zo'n overheid van, uh, van Hitler en Stalin ook, die gaan mensen niet meer uitbuiten die nog goed uit te buiten zouden zijn. Ze hadden die best nog de joden kunnen uitbuiten bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar dat doen ze niet, ze gaan ze vergassen. En dan gooi je eigenlijk kapitaal weg, ook als, als je ze gewoon ziet als slavenhouder. Maar daaruit concludeer ik tenminste dat het zijn, uiteindelijk niet gaat om geld, om heel veel welvaart te verzamelen. En dat heeft denk ik de onderdaag goed gezien dat de overheid niet primair geld geïnteresseerd is. Of welvaart. Maar ze zijn primair in macht geïnteresseerd. En niet de macht als middel om, om welvaart te krijgen. Maar macht als doel op zich. En dat, dat verklaart ook waarom ze gewoon. Ja, 6 miljoen mensen uh, vergassen. Gewoon omdat het de ultieme machtsuiting is. En ze gaan ze niet uitbuiten. Want dat hadden ze prima kunnen doen. Dat ze er een hoop geld aan kunnen verdienen. Door die mensen te, als slaven in te zetten. In hun munitiefabriek ofzo. Maar dat doen ze ook niet. Maar dat hebben ze wel geprobeerd. Dat hebben ze wel geprobeerd. Ik, ik heb laatst nog een dook gezien over die uh, concentratiekamp. Ik bedoel, ze. We hebben wel uh, uh, hun ingezet voor uh, de, die chemische fabriek die naast uh, Auschwitz stond. Dat is deels gebouwd door de joden uit uh, Auschwitz. Ja, nou ja het, het zal voor een gedeelte zoals ze dat doen. Maar als je natuurlijk iemand vergast uiteindelijk, die nog gewoon langer door kon leven en arbeid kon doen... Ja, dan ben je, ben je niet geïnteresseerd in zijn arbeid kennelijk. Maar ze hebben nog allerlei medische experimenten erop uitgevoerd. Ik bedoel Jozef Mengelen, Engelen. Uh... Ja, maar dat is, ook een, dat is ook een vernedering, hè. Dat deed ook van die, van die dingen om, om mensen in de, in de vrieskou seks te laten hebben, om te kijken hoe lang het duurde voordat ze dood gingen of zo. Ja, dat kan wat een medisch experiment noemen, maar het is gewoon uiteindelijk een ontzettende vernedering. En ik denk dat dat het einddoel is van een overheid toch, die vernedering. En dat, dat, dat de rest alleen maar een middel is om daar te komen. Um, nou, daar gaan we even naar de... Ja, dat is een stap heel erg klein, want dit onderwerp naar Venezuela. Ook zo'n socialistisch paradijs, net als uh, Nazi Duitsland. Ja. Net, ja, nou, misschien uh, toevallig, maar uh, ook een snormans aan het hoofd. Ja, dat is ook zo... Uh... Mensen ja, zijn natuurlijk heel erg bang gemaakt voor kapitalisten en uh, je moet op de overheid stemmen en die gaat de welvaart herverdelen en dan krijg je het allemaal veel beter. En ja, uiteindelijk hebben ze alle macht uit anderen gegeven en dan hebben ze het niet meer te eten. Ja, dat is in Venezuela nou ook uh, gebeurd. En hier zie je zie uh, videobeelden van een aantal mensen die, die een koe slachten gewoon midden in een weiland. Die zijn zo hongerig dat ze uiteindelijk een koe omsingelen, die koe gewoon ja doodmaken om, uh, om vlees te, te hebben. En ja, dat is toch wel oh, ja het is wel heel triest uh, dat mensen zo'n honger kunnen hebben. Ja, ik zag graag nog, die heb ik nog op de Vrijd Radio Facebookpagina gepost. Een aantal Venezuelanen die gewoon echt de ribben kon tellen, weet je wel, zo mager waren ze. Ja, een soort noodkreet hadden van, uh, help ons. Ja, uiteindelijk gaat het dat soort uh, heersers niet om. Ja, want Maduro, die heeft een lekker dik, pof, uh, opgepoft gezicht. Uiteindelijk gaat het ze niet om. Ja, ze willen natuurlijk ook wel er goed bij zitten. Maar ze willen vooral heel veel macht hebben uh, over heel veel hulpeloze mensen. En ja, ik denk dat het uit de kindertijd komt, maar. We is weer een heel lang verhaal. Daar uh, nou ja, komt misschien een andere keer wel op. Nou ja, trouwens hebben nog wel over socialisme gesproken. Ik had uh, nou, laatst nog wel met iemand over... Van, uh, dat het nationaal socialisme en socialisme... dat is uh, heel identiek aan elkaar. Ook omdat je als je kijkt naar hoe socialisme zich vers heeft verspreid... in de afgelopen uh, 150 jaar... vaak via vakbonden. En die hebben er vaak op dat sentiment ingespeeld van... Uh, van ja, jij hebt je baan, die kan je verliezen door een buitenstaander... Hè? Uh, maar dat, daar zit ook al de denkfout van socialisme in, want, uh, want die denken, we maken die mensen wijs, die arbeidswet wijs, het is jouw baan, alsof het hun bezit is, terwijl het eigenlijk gewoon bezit is van de werkgever, die geeft het aan wie hij wil. Weet je wel? Ja. En, maar er zit altijd die, die angst van: hé, hey, er komt een buitenstaander, vaak een buitenlander, die komt jouw baan inpikken. Ja. <laughs> ja, <laughs> en daar gaat het dan mis, weet je wel? Ja, ze proberen angst te zaaien, en na die angst, en dan, dan komen ze met de oplossing. Dit is een problem-reaction-solution, dus de, de hegeliaanse dialectiek. Ja. We komen eerst met een probleem dat, uh, dat, ze, dat ze eigenlijk zelf creëren en dan er wordt uh, ja, de onderdaan wordt er heel erg bang van en dan komen ze zeggen, nou maar toevallig heb ik hier ook een oplossing voor. Als je mij nou baas maakt over jou of je mij jou laat vertegenwoordigen en uh, mijn contributie betaalt elke maand, dan ga ik voor jou belang vechten. Uh, en dan, uh, ja, dan ben je eigenlijk al een sigaar. Dat is een heel stomme oplossing dus je kan ook gewoon beter best doen, dan wil je ook niet ontslagen. Dus. Maar op het werk kijken van wie zit er bij zo'n vakbond of wie is er dan zo'n socialist dat zijn toch de mensen die nou niet echt uitblinken in prestatie ja dat zou ik er mee te maken kunnen hebben dat zou er mee te maken kunnen hebben maar gelukkig is er een app en dat komen we bij het laatste bericht die gaat alles oplossen dit is een app van, van ja, twee mensen willen neuken en die geven daarmee zeg maar, elkaar ja. toestemming ja ze hebben ook nog de blockchain hebben ze erin ja. ge, gefrutseld want uh, dag de dag wel natuurlijk blockchain ergens in ontbreken. En uh, ja, deze app, want het is, het is tegenwoordig nodig dat je expliciet toestemming, toestemming geeft voor seks. We is het niet gewoon Grindr, voor het die andere, je hebt Gr Grindr en Tinder? Uh, ja, dan geef je geen toestemming voor seks, volgens mij. Maar nee, maar de, ik bedoel, die app, uh, die is niet gemaakt omdat je met elkaar een potje wil kaarten, of zo, of uh, scrabble of wat dan ook. Ik bedoel, die app is gewoon meteen met een doel gemaakt. Het is gewoon dat je heel andere spelletjes wil doen, weet je wel, nou ja. de fertility index zo hoog gehouden wordt, zeg maar. Ja, maar ja, laatst was het in Amerika natuurlijk ook al... op zo'n universiteitscampus dat ze zeiden van... nee, je moet iedere tien minuten toestemming geven, expliciet. Ja, en, ja om dan een heel contract op te stellen... dat, ja, dat, dat, dat lijkt dan uh, ja, een beetje de sfeer niet ten goede te komen. En ja, willen ze in Zweden zo de wetgeving aanpassen... Uh, dat, uh, ja, dat je toch een expliciete toestemming moet hebben. En daar nou is er Rick Smits... CEO van Legal Things en ontwikkelaar van Legal Fling, zo heet dat. Die zegt: iemand vragen om een contract te tekenen voor hij of zij een beetje naar bed gaat, is natuurlijk absurd. Met Legal Fling beogen we een oplossing aan te bieden. Een simpele swipe is genoeg om toestemming te geven voor de Fling. En uh, er wordt ook nog gezegd: hoe werkt het? Via de app sturen de partners naar elkaar een verzoek om toestemming te geven voor seksueel contact. Het verzoek registreert ook de do's dozen don'ts van de voorgestelde seksuele activiteit. Dus dan ga je het helemaal zitten invullen. Wel een low jump. <lacht> uh, geen rebellie. Uh, geen Nee, niet in mijn nee, Niet in handels, inderdaad. Ook niet in mijn neusgaten. Nee. oren de oren ook niet. En de penis in mijn oor. En uh, dat staat, uh, Daarmee geven ze wel of geen toestemming om elkaar seksueel te benaderen. De toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken. Dus je kan tijdens het seks kan je zeggen. Oh, ik ga, even de, ik ga me even aanpassen, de klos. Ik ga nog even één gat uitsluiten. Dat was ik vergeten uh, op te geven. En, uh, en uh, onder andere ook het verbod op het delen van foto's en video's. De clausules blijven in stand ook na afloop van het contract. Op die manier ben je ook na de relatie nog beschermd tegen het delen van gevoelige camerabeelden. Daarvoor biedt Legal Fling een boeteclausule die gebruikt kan worden in de rechtszaal, wanneer de afspraak is geschonden. Uh, het is natuurlijk wel zo dat hiermee ook alle seksuele contacten gewoon bij de overheid bekend worden. Hè? Want dit is natuurlijk, uh, ja, dat zit nu nog in die app, maar uh, ja, dat gaat over het internet heen. Dus uh, daar zit uh, de overheid tussen met zijn. Uh, Net neutrality. En die, gaat, uh, dat al bij, die kan allebei elkaar brengen wie er met wie seksueel contact heeft. Ja. Of, is, of zit er wel privacy in, of niet? Uh, er bestaat geen privacy meer op het internet. Uh -huh. Nee, maar het bedrijf kan wel zeggen van uh, wij uh, vertellen het niemand anders. <laughs> dat kunnen ze wel zeggen, ja. Maar dat, uh... ja ten, tenzij een contract verbroken is, natuurlijk, dan wel, hè? Ja, maar hey, je weet dat uh, Facebook zou kunnen zeggen en Twitter van uh, wij vertellen het niet aan niemand anders, maar ze moet, als ze bij zo'n VISA-akkoord. ...op moeten komen dragen... Dan, komen, ...dan moeten ze gewoon komen... ...en dan uh, moeten ze gewoon alle doorgeven... ...en ik denk dat de NSE toch wel alles afluistert... ...dat die dit ook wel in de gaten houdt... ...of gaat houden... ...een soort NSE-poort in... ...ja, kunnen ze gewoon eventueel afdingen er aan naar z'n bedrijf toe... en zeggen ze, wij willen een backdoor hebben... En, uh, ...een backdoor willen wij hebben... ...in jullie app, dus... Uh, ...ja, dit is wel... Uh, ...dit neemt alle, alle fun weer uit het hele, hele verhaal weg... Ja, er gaat in ieder geval geen gebruik van maken. Nee. Ik denk, dat dit soort dingen, dat zorgen ook dat de geboorteaantallen overal ter wereld omlaag gaat. Omdat, ja, gewoon de hele, ja, dat het, het wordt gewoon een grote juridische clausuleverhaal. Uh. Nee, niet, uh, niet meer helemaal ideaal. Ja. nee, maar goed, ja, we zijn uh, nu uh, wel bij het uh, einde van de, het uh, programma uh, beland. Ik wil uh, iedereen uh, hartelijk danken. Ja, dat is uh, eigenlijk alleen jou, Peter. <laughs> danken voor het uh, meedoen aan uh, deze uitzending. En uiteraard zijn we het volgende week weer. En uh, ja, ik wil iedereen nog een uh, vrolijke en vooral heel erg vrije week toewensen. Ik zou zeggen, tiere week. Doei. Bye,